12 uur. Het NOS-journaal door Altmegens. Goedemiddag. Overval Libië wordt Nederlander fataal. Koopkracht huishoudens vorig jaar gedaald. En Japan maakt plannen voor wederopbouw. Vanmiddag is het zwaar bewolkt met af en toe regen. Het is 14 graden in het noorden en 19 graden in het zuiden. Morgen dan is het vrij zonnig uh, en warm. Met maximaal van 16 graden op de wadden en 24 in Limburg. Morgenavond dan volgen er weer buien. En die houden zondag aan. Het wordt dan ook wat koeler. In Libië is een Nederlander overleden als gevolg van een overval door aanhangers van de Libische leider Gaddafi. Volgens de GPD-bladen werden hij en twee Nederlandse collega's eerder deze week overvallen door strijders van Gaddafi. Bij die overval werden ook de medicijnen gestolen die het slachtoffer gebruikte vanwege epilepsie. Hij kon daarna niet aan nieuwe medicijnen komen. De mannen wisten na de overval naar de stad Benghazi te vluchten. Daar werd het slachtoffer doodgevonden door een van zijn collega's. Waarschijnlijk is hij overleden na een epilepsieaanval. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact gehad met de familie. Maar kan daar verder nog niets over zeggen. man werkte in Libië voor een oliemaatschappij. CDA Tweede Kamerlid Gerda Verburg wordt permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de Wereldvoedselorganisatie FAO. Ze is daar de opvolger van Agnes van Ardennen, die voorzitter wordt van het productschap Tuinbouw. Verburg was in het vorige kabinet minister van Landbouw. Sinds de verkiezingen van vorig jaar zit ze weer in de Tweede Kamer. En eerder was ze ook al Kamerlid, van 1998 tot 2007. En verder was Verburg jarenlang bestuurslid van het CMV. <middels> Nederlandse huishoudens hadden vorig jaar minder te besteden dan in 2009. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de koopkracht in 2010, na correctie voor inflatie, met 1,4 is gedaald. Michiel Vergeer, hoofdeconoom van het CBS, legt uit waar die daling vandaan komt. Nou, in 2009 hield het inkomen van de huishoudens uh, relatief goed stand, want toen hadden we nog te maken met CAO-loonstijgingen die al eerder waren afgesproken en die bleven boven de inflatie. In 2010 kon de loonstijging kon de inflatie nauwelijks bijhouden en we zien dan dat we meer premies moesten betalen, vooral voor de zorgverzekeringen, denk aan AWBZ. Ondanks de daling van het totale inkomen gaven de Nederlanders wel iets meer uit. De bestedingen stegen volgens het CBS met 0,4%. Uit de cijfers blijkt dat 2010 voor de banken een goed jaar was. Zij zagen hun winsten stijgen. Nogmaals Michiel Vergeer van CBS. Ze hebben wel 10 miljard euro winst behaald. Terwijl ze in 2008 nog 5 miljard verlies leden. Dus daar is sprake van een zeer spectaculaire omslag. De banken in Nederland hebben het heel goed gedraaid vorig jaar. En dat konden ze onder andere doen omdat ze weinig eh, rente betaalden. op deposito's en andere manieren. waarop ze geld opnamen. En ze brachten ons, de, de klanten, toch een eh, hogere rente in rekening. Het verschil is hun, hun winst. Dit is het nos Journal, het door Altmegens. Japan dan. Dat gaat snel plannen maken voor de wederopbouw... van het verwoeste kustgebied. Dat heeft de Japanse premier Naoto Kan zojuist gezegd op een persconferentie. De regering denkt erover om grote stukken van het grondgebied op te kopen. Transforming major urban areas is a very well-known concept. I'm sure that many local government leaders have different opinions. Which is why the reconstruction plan meeting... Is necessary. We would like to invite real estate developers and give us specific ideas. We must reach an agreement with the local communities and the local stakeholders. I believe that this is a major task that we need to look at. Ja, we hoorden de talk tot de achtergrond, Japanse premier Naoto Kan. De regering in Japan gaat met uh, vastgoedmakelaars en gemeenteambtenaren kijken wat er met het rampgebied moet gebeuren. Correspondent Joan Veldkamp, uh, ja, uh, daar gaan ze vrij voortvarend uh, te werk. Uh, Joan, zou je denken, hè? Ja, je zou denken, ruim eerste zou je op, maar ja. uh, ze zijn nog weer een stap verder. Ja, uh, daadkracht van Kan uh, tijdens die toespraak? Ja, zeker. En uh, hij heeft ook wel uh, nou ja, gewoon goede dingen gezegd. Uh, wat mij heel erg opviel is dat hij zei... Um, er is al jaren een soort van individualisering aan de gang in Japan... Uh, die niet heel erg positief was. Maar door deze ramp zijn allerlei mensen weer toch naar elkaar toegetrokken. En er is een enorme hulpacties, uh, een enorme hoeveelheid hulpacties zijn er uh, op de been gekomen. En men is heel erg saamhorig op dit moment... Dus dat is dan een klein lichtpuntje dat voortkomt uit die ramp. Ja. Uh, en verder uh, roept hij ook op tot grote samenwerking met die andere grote partij. Uh, de, uh, de partij die Japan eigenlijk altijd heeft geregeerd. Uh, de Liberalen. Uh, en hij wil echt een soort van, uh, van, van vergaande samenwerking om, om deze crisis te bestrijden. Uh, en, en wat hij ook zegt is dat er vanaf nu allerlei rampenscenario's gemaakt gaan worden... om eigenlijk op ieder mogelijke ramp veel beter voorbereid te zijn. Uh, dus ze willen echt uh, alle, ja, alle zeilen bijzetten uh, en alle uh, gruwelscenario's in feite uh, uittekenen... om te kijken hoe ze een, ver, ja, een herhaling van deze rampspoed uh, kunnen voorkomen... Um, ja, wat er allemaal van terecht gaat komen, dat moet nog blijken. Want Japan is nou eenmaal een land met de grootste staatsschuld ter wereld. Dus er wordt ook gesproken over um, extra budgetten om uh, de getroffen gebieden te, te helpen. Ja. En die zullen er ook wel komen, maar ja, Japan heeft al een gigantische staatsschuld. Die wordt alleen nog maar hoger nu. Dus dat is niet verre van rooskleurig. Hm. Iets anders, er zijn nog ruim 16.000 uh, vermisten in dat rampgebied. En nou is er voor komend weekend... Een, een bijzondere grote zoekactie aangekondigd. Hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Ja, ze hebben de, de, de, de Japanse kustwacht, het leger, uh, alles is nu in paraatheid gebracht... Uh, om samen met veel uh, Amerikaanse militairen die hele kust nauwkeurig te gaan uh, afzoeken naar uh, lijken. Uh, dus dat is vooral in ja, de, de, de gebieden rondom de kustlijn en ook nog in de wateren daaromheen. Maar dat gaat dus om duizenden kilometers, John. Uh, pardon? Dat gaat om duizenden kilometers die onderzocht moeten worden, dat de kustlijn. Dat gaat om duizenden kilometers, maar ze hebben ook uh, vreselijk veel helikopters ingezet en boten. En, uh, dus dat doen ze samen met de Amerikanen. Er zijn nog steeds 16.000 vermisten. Ja, dus de, de, de, de, ze, ze verwachten dat ze misschien nu dan met zo'n massale zoekactie uh, toch uh, verder gaan komen dan tot nu toe. Oké. Okay. John Velkamp, dankjewel. In Abidjan, de grootste stad van Ivoorkust, wordt al urenlang gevocht om het zwaar bewaakte hoofdkwartier van president Bakbo. Aanhangers van zijn rivaal Ouattara namen vannacht al grote delen van de stad in. En ook hebben ze het gebouw van de staatstelevisie aangevallen. Sinds gisteravond zijn er geen beelden meer te zien op de tv daar. Het lijkt erop dat Bakbo steeds verder in het nauw wordt gedreven en bijna is verslagen. Bakbo verloor in november de verkiezingen van Ouattara, maar hij weigert te vertrekken. Ik ken het verhaal. Franse vredestroepen hebben 500 buitenlanders opgevangen in een militair kamp. 150 van hen hebben de Franse nationaliteit. De burgers woonden in Abidjan en voelden zich bedreigd door plunderaars. Een Zweedse VN-medewerkster is gisteravond in Abidjan doodgeschoten. Ze werd geraakt door een verdwaalde kogel.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 Als je kijkt naar de hoeveelheid, het zijn 4000 automaten, we hebben er ruim 200.000. Dat lijkt natuurlijk weinig, maar het is voor een winkelier natuurlijk buitengewoon vervelend... op het moment dat je gewoon klanten in je winkel hebt en niet het gemak van elektronisch betalen kunt aanbieden. Oorzaak van de storing is nog niet bekend. Heekwens kan niet zeggen hoe lang de storing gaat duren. Sport. PSV-middenvelder Otman Bakal is niet blij met de uitspraken van zijn trainer Fred Rutte. Bakal krijgt de laatste week een kans van Rutte, omdat Ola Toivonen geschorst is... in de aanloop naar de toppen tegen Twente. Morgenavond is dat, vertelde Rutte over het seizoen van Bakal het volgende. Voor mezelf, maar ook voor, voor de club en voor het team, uh, ja, heeft hij... Uh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 Zoals er nu voorstaat speelt Bakal morgens mee in die topper tegen Twente. Morgenavond is dat om kwart voor zeven. De nationale ploeg van Bosnië en Herzegovina mag voorlopig geen interland spelen. De voetbalbond van het land is geschorst door de FIFA en door de UEFA. Dinsdag was er een stemming over aanpassing van de reglementen van de bond. De meerderheid van de stemgerechtigden ging niet akkoord met de verandering van de statuten. De FIFA en UEFA vinden dat de statuten nu niet aansluiten met hun eigen reglementen. Nog een keer de hoofdpunten uit deze uitzending. In Libië is een Nederlander overleden als gevolg van een overval... door aanhangers van de Libische leider Gaddafi. Nederlandse huishoudens hadden vorig jaar minder te besteden dan in 2009. Zo blijkt uit cijfers van het CBS. En het CDA-Tweede Kamerlid Gerda Verburg... wordt permanent vertegenwoordiger van Nederland... bij de Wereldvoedselorganisatie FAO. Het is tien over twaalf geweest. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen feest op de radio vanwege 10 in NCF's lunch.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 Steunen neerstichting en draag bij aan de draagbare kunstneer. Ga naar neerstichting.nl. Vanavond in de ombudsman. Jeugdreklasseerders luiden de noodklok, want honderden jongeren krijgen geen verklaring omtrent gedrag. Tommy zit al tien maanden thuis. Lukt het om de padstelling tussen ouderschool en leerplicht te doorbreken? En de grote uitswaitoor. De ombudsman. Vanavond vijf voor half acht. Fara Nederland 2. Dit is Radio 1. NCRV Lunch Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Lang zullen we leven, lang zullen we leven, lang zullen we leven in de Gloria vooral en tralala en hyper de pipura. Stand.nl bestaat 10 jaar en het is echt waar. Want uh, ik ben de afgelopen dagen meerdere keren meewarig aangestaan door mensen die vroegen. is het nou echt waar? Is het geen 1 april grap? Nou, niet dus. Vanuit het mediacafé aan de Schavellandsweg is dit tot 2 uur de jubileumuitzending van Stand.nl. En zo begon het tien jaar geleden allemaal. Radio 1. Tot twee uur Jos Vreurig met Stand.nl. Goedemiddag, drie minuten over twee is het. Welkom bij de allereerste Stand.nl. Het dagelijks programma van de NCRV op Radio 1. En vanaf nu kunt u elke werkdag tussen half twee en twee... meediscussiëren over het nieuws van de dag. George Feudig, een van de founding fathers van Stand.nl. En de eerste presentator dus. Met hem luisteren we zometeen naar zijn favoriete fragmenten. In het mediaforum, oud Den Haag vandaag verslaggever... Wauke van Schernenburg en bart -Jan Spruit, columnist en rechtsdenker. Er is ook een speciale nieuwsquiz vandaag over tien jaar Stand.nl... met de eerste gast van het programma. Hans de Boer, de toenmalig voorzitter van MKB Nederland. Nou, de belangrijkste stelling voor vandaag is natuurlijk: Het is feest. En wie kan het daarmee oneens zijn? Dit is Radio 1. Lunch. In totaal hebben we 2576 stellingen aan onze luisteraars voorgelegd in de afgelopen 10 jaar. En daarom hebben we laten onderzoeken wat al die uitslagen nou precies hebben opgeleverd. De vraag is: zijn er grote veranderingen te bespeuren in het stemgedrag van onze luisteraars? Hans Hansenvoort is sinds het ontstaan van het programma De Eindredacteur. Hij zit hier bij mij aan tafel. En ook collega Guylaine Plag, die stand.nl voor mij presenteerde en na Sjors. Want zo is, is het allemaal. Dat is de goede volgorde. Hans, om even om met jou te beginnen. Voor we ingaan op die resultaten van het onderzoek. Wat is wat jou betreft de meest opvallende stelling geweest in die afgelopen tien jaar? Nou, of die nu nog zo opvallend is, dat weet ik niet. Maar ik vond het wel heel uh, opmerkelijk. Uh, ergens uh, in 2006 hadden wij de stelling Rutte maakt van de VVD de grootste partij. Dat was in de tijd dat hij net de baas werd van de VVD. In die tijd 15 procent dacht dat dat wel zou kunnen lukken. En 85 was het daarmee oneens. Kijk maar. En nu door vriend en vrijhand geroemd die Mark Rutte. Gielen heb jij een andere? Uh, ja, welke ik wel heel opvallend vond. Is winkeldieven moeten in een kooi worden opgesloten. Dat heb ik ook echt nog nooit. Het was ook ver voor mijn tijd natuurlijk. Maar je krijgt er wel gelijk een goed beeld bij. En... Uh, de uitslag was nog veel verrassender. En? 68% was het daar wel mee eens. Ja, gewoon in die kooien. Ja, ja hoor, en ik, in kooien. ik zat zelf die stelling ook wat terug, terug te kijken. Uh, bijvoorbeeld, oh. deze: het mannelijke zaad is niet meer nodig. Dus, dus, uh, dus zijn we als mannen overbodig? <laughs> eens. Oh nee? Eens 28 procent. Nou, dat vond allemaal nog mee. Dit is niet procent. de 1 april graf die je er nu in gooit? Is dit echt de stelling geweest? Dit is kennelijk een stelling geweest, ja. ja. Uh, sorry, oh, ik uh, ben er niet altijd bij, hè? Ja. Uh, Hans, ik had het al even over dat onderzoek. Hè. Uh, de resultaten, eigenlijk is die stellingen allemaal op één grote hoop gegooid... en gekeken of daar wat, wat dingen in te vinden zijn, trends. Uh, wat viel jou het meest op? Nou ja, er wordt natuurlijk altijd van de publieke omroep of altijd wel vaak gezegd dat we te links zijn. Het wordt ook wel van stam.nl gezegd als we dan weer iemand van de Partij van de Arbeid hebben. Waarom altijd die linkse mensen? Dus dat hebben we nou eens een keer goed uitgezocht. En dat blijkt gewoon, en daar ben ik best tevreden over, dat zit allemaal keurig in het midden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de gasten die wij het meest te gast hadden. Dat is Hans van Baanen geweest, lekker rechts VVD. En Harry van Bommel, aan de andere kant lekker links uh, SP. Die zijn allebei uh, bijna 40 keer uh, geweest. Uh, en daarna zie je ook qua uh, partijen, dat, uh, traditioneel de grote partijen... dat die gewoon ook het meest uh, bij ons uh, aan bod zijn geweest. Dus Partij van de Arbeid, uh, CDA en VVD. Uh, uitzondering is de PVV, die uh, is eigenlijk heel weinig. En uh, nou, in alle bescheidenheid, dat ligt eigenlijk niet zozeer aan ons. Want uh, de PVV wordt uh, eigenlijk best vaak... Uh, Uitgenodigd, maar uh, dan krijgen we of niks te horen of een, of een weigering. Is dat ja. nog steeds? Of begint dat nu? Nou, uh, dat wordt wel wat beter, maar het is. Uh... Als je, als je naar hun omvang kijkt, zouden ze er meer in moeten zitten. En ik denk niet dat dat aan onze redactie ligt. Nou, dan had ik wel de eer, want met mijn laatste uitzending had ik Hero Brinkman. Ja, nou, maar die, doet, die acteert af en toe een beetje ja, op eigen titel. Want die is ook ja. inderdaad wel eens geweest. Ook weer, maar ik heb het idee dat ik dat dan meer zelf bepaalt dan dat het vanuit de partij komt. We vinden het jammer, dus PVV, als je meeluistert, kom gewoon eens een keer langs. Uh, Guilain, hoe vond jij dat, die kritiek? Uh, te links, wordt dan vaak gezegd. Ja, je werd op een gegeven moment zo moe van. Weet je, het, er iedere keer weer, jullie hebben altijd maar linkse politici. En dan kan je wel weer met cijfers komen. We houden het echt heel netjes bij. We hebben de statistieken op de redactie van zoveel keer die, zoveel keer die. Maar ja, op een gegeven moment denk ik, ja, laat maar. Weet je, als je het wil geloven, dan geloof je dat lekker. En wij weten het wel beter. Ja, het mooiste is de mailtjes die altijd binnenkomen of te links of te ja. rechts. En dan denk ik altijd, maar ja, goed, dan zit je Je kan eens. het precies zo opvatten als je het zelf wil. Ja. Als je een linkse politicus heel erg ondervraagt, dan ben je toch weer van de linkse kerk. En als je een rechtse politicus uitnodigt, dan ben je weer te streng in je vragen. Dus ben je ook links. Ja. En, en, uh, dus en soms je bezig blijven, blijven spelen we ook een beetje advocaat van de duivel. Mensen snappen dat soms niet helemaal. Dat je dan het andere standpunt juist er tegenover stelt om, om het gesprek ja. natuurlijk gaande te houden. Hans, tienjaarsstand.nl. Dat waren acht jaar Jan-Peter Balkende die aan het roer stond. Uh, de minister-president. Hoe beoordeelde onze luisteraars zijn kabinetten? Nou, zowel de, de kabinetten als hemzelf uh, niet zo goed. Um, Balk kabinet uh, Balk en de was eigenlijk het, uh, het dieptepunt voor hem. Er was slechts uh, 20% van onze luisteraars daar min of meer uh, tevreden over. Dus dat, ja, dat is niet echt uh, heel goed gegaan. En je ziet nu bij Rutte, ja, die krijgt betere kritieken. En ook uh, bij de stellingen bij ons wordt er... Uh, op Rutte en op zijn kabinet eigenlijk overwegend... veel positiever gereageerd dan op uh, die van Balkenende. Uh, Balken is een keer te gast geweest ook... toen hij ook echt met, met luisteraarsreacties werd geconfronteerd. Hè? Ja, twee keer, zelfs bij Prinsjesdag. En uh, nou, dat uh, heb ik altijd wel heel erg van hem gewaardeerd. Want je weet natuurlijk, als je als premier komt en je gaat met luisteraars in debat Instampen.nl. dat je het dan moeilijk krijgt. En als je dat dan toch twee keer doet, dan vind ik dat je wel... Uh, nou ja, dan heb je karakter. En dat heeft hij ook goed gedaan. En ik kan me nog goed herinneren dat hij toen een keer... met een oude mevrouw aan de lijn zat. Ja, die, die was aan het huilen, want die was bang dat ze de rekening... allemaal niet meer kon betalen. En ja, hij heeft zijn best gedaan, maar ja, als premier verlies je dat op dat moment wel. Maar ik blijf er altijd bij, ik uh, heb het zeer gewaardeerd dat hij dat gedaan heeft. Rutte moet de eerste keer nog komen. Hij zegt dat hij fan van ons ja, is, ja, dus nou, uh, ja. ik hoop ja. dat ja. dat, ja. dat ja. gaat gebeuren. Ja, ja. Ja. belofte maakt schuld in dit geval. Uh, Guilherme, de emoties lopen natuurlijk wel eens op, hè? Ja, neem aan dat jij dat ook nog steeds wel ja. uh, ervaart. Ja. Wat, wat zijn de onderwerpen vooral? Wat, wat ik de meest heftige onderwerpen vaak vond, nog steeds denk ik, is het Midden-Oosten. Dat was echt altijd dat je wist als we het over het Midden-Oosten gingen hebben... omdat het bij mensen zo diep in hun ziel zit. En de hele geschiedenis komt er ook iedere uitzending ja. weer bij. En het, het, ja, dat maakt niet uit welke kant. Ook dat is een uitzending waarbij het eigenlijk nooit goed doet. Omdat mensen zulke sterke emoties erbij hebben... dat ze ja, zich altijd aangevallen voelen of niet goed dat er voor ze opgekomen wordt. Dus ja, dat zijn wel de ja. allerheftigste, denk ik. En de politiek natuurlijk altijd. Ja, dat leeft... Hans, columnist Jan Blokker schreef eens over Stand.nl dat het de barometer was van de maatschappij. Als we kijken naar de kwestie Afghanistan, wat zegt die barometer dan? Um, ja, dan zie je een duidelijke daling. In het begin was er nog zo'n 40% redelijk positief over een missie in Afghanistan. Dat had heel erg te maken met 9-11, wat toen net uh, gebeurd was. Uh, nou, Je ziet dat dat nu ongeveer op uh, 20% zit. Dus uh, ja, dat is uh, met uh, de helft naar beneden gegaan. Uh, Guilherme, moeten politici iets aantrekken eigenlijk, van die percentages die ze dan smiddags horen? Duurlijk. <laughs> nee. Ja, ik denk het wel. Zouden ze het Kijk, doen ook? Ja, het is wel eens in debatten ook, uh, weet ik, dat het ter sprake is gekomen dat ze het aanhalen in, in Tweede Kamerdebatten. Dus dat is altijd een mooi compliment. Ja, je hebt natuurlijk altijd de discussie van als je een, een echt representatief onderzoek hebt, daarbij worden de mensen die gevraagd worden, worden uitgekozen. En dit zijn natuurlijk mensen die vrijstaat om te reageren. Dus ja, is het ja. representatief? Weet je wel, hè? Er is wel eens wat te doen over die percentages. Hè? Want soms zijn we, we zijn wel eens gehackt ook, geloof ik. Hè? Nou ja, we hebben een tijd gehad dat wij uh, van onze Arabische wereld <laughs> zeg maar wat last hadden. Want ik kwam er opeens allemaal in onze mailbox... Uh, uh, mailtjes die niet te lezen waren in het Arabische schrift. En het enige wat je kon lezen was nee en ja in het <lacht> Nederlands. En er stond een rood pijltje bij nee. Dat knipperde aan en uit. En dat ging door de hele Arabische wereld. En mensen die uh, hadden... Er was blijkbaar een stelling iets over de islam. We weten het niet precies. En dat werd, uh, veel uh, werd dat ingetoetst uh, vanuit daar naar Nederland. En uh, ja, dat was heel goed voor onze uh, uh, internetcijfers. Maar duizenden geen idee waar het over ging. Dus op een gegeven moment hebben we toch maar een site gemaakt in het Arabisch dat dit uh, een stelling was die niet actueel meer was. En ja, dat want dat is niet, weken niet... doorgegaan. Dus ja. Iedere dag klikten ze weer allemaal oneens vanuit die Arabische landen. Dus ja, klopte ja. de uitslag niet meer helemaal. Nog, nog even over het Koningshuis. Ook wel een onderwerp waar, waar mensen behoorlijk op reageren. Het kwam vaak voorbij als onderwerp van een stelling van de dag. Zijn de luisteraars daar altijd kritisch over geweest? Nou, toen wij begonnen met Stampen.nl, was het Koningshuis toch redelijk uh, onaantastbaar. Daar was je positief over. Dat is in de loop der jaren is dat, uh, uh, langzaam, maar zeker uh, sorry, naar beneden gegaan. Um, en na de aanslag in Apeldoorn, althans wij denken dat het daarmee te maken heeft... Uh, is dat, uh, dat was 2009, is het daarna weer redelijk uh, omhoog gegaan... en is het aanzien uh, stevig gestegen. Ja. Um, er zijn veel meer resultaten te halen uit die tienjaarstand.nl. Die hebben we natuurlijk keurig voor u op een rijtje gezet... met grafieken uh, en allerlei andere cijfers. En die kunt u allemaal terugkijken op onze site www.stand.nl. Uh, Guilaine, hoe was het eigenlijk om George Freulich op te volgen? <laughs> Moeilijk. <laughs> ja, wat denk je? Hoezo? Ja, .nl. ja Sorry, Jurgen, met alle respect. Maar dat, ja, nee, ja, nee, je, je, je hebt helemaal het gelijk. Is, uh, het was ook wel, en zo voelde het wel... dat je echt in Sjors zijn programma kwam. En George is natuurlijk zo ontzettend razendsnel... ook in hoe hij de bellers te woord staat... en ook op een hele subtiele manier weet af te kappen. Dus ik ja, vond het bijna onmogelijk. Maar wel een uitdaging, ja. zoals men dat dan noemt ja. En we, we zijn nu in een juichstemming... maar uh, laten we zeggen niet iedereen is altijd even enthousiast over het programma. Het Meninkjesprogramma, ja. Hoe ging je daarmee om met die kritiek? Ja, nou ja, ja. ik moet dat zeggen, dat raakt me dan niet zo. Ik denk, het is, dat is ook het idee van het programma. Mensen krijgen de gelegenheid. En zeker toen, toen Stand.nl begon, toen was ik het natuurlijk nog niet. Maar toen had je veel minder met internet en dergelijke. Tegenwoordig spuit natuurlijk iedereen zijn mening. Maar dat was toen nog niet. Dus ik denk dat het wel echt een van de enige programma's was. En zeker op Radio 1. Waar mensen even de gelegenheid kregen om te zeggen wat zij nou vonden. En het hoeft niet diepgaand te zijn. Gewoon even, ik vind niks of uh, helemaal mee eens. Ja. Nou. Nou, bij ons was het succes volgens mij het er ook wel dat wij al meteen uh, met een forum daarbij begonnen. Dus internet en radio, dat het is tegelijkertijd ontwikkeld. En tegelijk het een kan niet zonder het ander. En dat is denk ik heel belangrijk geweest voor, uh, ja. voor Stand.nl. Het programma heeft ook een aantal multimediale prijzen gewonnen natuurlijk om die, uh, om die reden. Zijn naam is al een paar keer gevallen. George Vreulig. Uh, leuk trouwens dat hij er ook is uh, hier vandaag. Een van de founding fathers van Stand.nl moest door uh, stemproblemen noodgedwongen stoppen met zijn radiowerk. Onze verslaggever Anne van der Veen zocht hem op en luisterde naar zijn favoriete fragmenten. Radio 1. Eerst maar eens terug naar 2 april 2001, het begin van Stam.nl. Goedemiddag, drie minuten over twee is het. Welkom bij de allereerste... was niet zo makkelijk. Nou, uh, daar... uh, 2 april ging het misschien nog wel, maar de weken en de maanden daarvoor... die waren niet makkelijk, want uh, er werd eigenlijk... in de nieuwe programmering kwam een half uurtje vrij... en niemand wilde daar wat mee. En daar had ik wat voor geschreven, wat, wat ja, Stand.nl uiteindelijk is geworden... Maar ik kreeg echt enorme ruzie met de redactie. Die zagen dat helemaal niet zitten. Elke dag een half uurtje. Wat kun je nou met een half uurtje? En elke dag hetzelfde. En elke dag luisteraars. Dus uh, we hebben ons echt dood moeten vechten... om dat er doorheen te krijgen. En nou, uh, we werden bijna gelinched, maar je, uh, ik geloofde er zo in... en daardoor was ik heel erg gemotiveerd om uh, al die tegenstand uh, gewoon uh, te lijf te gaan. En gezegd, jongens, geloof het, geloof het, alsjeblieft, dit gaat lukken. Uh, en eigenlijk al na een week of twee, ja, toen veranderde de sfeer... en dat iedereen zei, ja, het is wel heel leuk, ook leuk om mee te werken. is spannend, ja, en tuurlijk, het volgend is elke dag hetzelfde... maar het onderwerp is elke dag anders... Uh, dus uh, toen werd de sfeer opeens uh, heel erg goed. En uh, tot op de dag van vandaag werken mensen volgens mij met heel veel plezier aan Stand.nl. Maar er was ook wel wat kritiek. Laten we even het eerste fragment uh, luisteren. Met, uh, Willem Bachmeester uit Den Haag. Ik vind het een schande om zo kort na de dood van Theo van Gogh... in dit programma geëmotioneerd volk aan het woord te laten. Ik vind het echt emotieradio. Dank Goed, ja, die meneer had uh, gelijk. Het was ook Emo, emo Radio, hoe je dat ook noemt. Maar ik vond dat wij juist op dat soort momenten en dagen. in de moord van Tevel Goch staat me sowieso natuurlijk helder voor de geest. Maar zeker met de uitzendingen die we toen gemaakt hebben. Uh, dan go gooi je eigenlijk gewoon de zender open. En iedereen. Uh, heeft het erover op zo'n dag. En dat was ook met de moord op voortuin. Uh, iedereen heeft het erover. Uh, op je werk, uh, thuis. Mensen bellen elkaar erover. Toen had je nog niet die, die vlucht van, uh, van, uh, van Twitter en dat soort zaken. Dus dit was de manier om het met elkaar uh, te delen. En het was helemaal niet uh, uit op effectbejaag, maar wel gewoon mensen de mogelijkheid geven om hun emotie en hun reactie te laten horen. En ik denk uh, dat, dat Stand.nl daar uh, bij uitstek uh, geschikt voor was en is. Meneer Balkenende, ik heb een donkerbrein vermoeden dat u het wel eens bent met die stelling. Het beleid van Balkenende is goed voor Nederland. Ja, gesteld dat ik nu zou zeggen dat is niet goed voor Nederland dan zou u toch een merkwaardig premier hier hebben. Ja. En wanneer dus, merkt u uh, nou het voor het, het eerst... Het heeft ook invloed in Den Haag. Um, nou, dat merkte we op, op verschillende manieren. Wij hadden en hebben een, een nieuwsbrief waar mensen zich op kunnen abonneren. En dan kunnen natuurlijk zien wie die nieuwsbrief allemaal bestellen. En wie elke dag dus uh, willen weten wat de stelling is. En daar wat meer over willen uh, lezen. Nou, daar bleken heel uh, snel al uh, mailtjes uit Den Haag van Kamerleden. Of uh, zelfs ministeries bij te zitten. Dus dan denk je van oké, okay, ze houden het in de gaten. En ik herinner me nog uh, heel goed uh, een uitzending die we hadden gemaakt over... de Nederlandse bijdrage aan de oorlog in Irak. Uh, diezelfde dag nog bracht uh, Bedbakker, vriend van de show overigens... Bedbakker toen Kamerlid van D66... bracht de, uh, de uitslag van Stand.nl uh, in een plenaire vergadering... in de Tweede Kamer aan de orde tegenover de minister van Defensie. Ik denk van, nou, dat is toch aardig. Maar er is hier ook gevraagd naar de aard van de kanttekeningen materieel. Zo even was Stand.nl op de radio, we kennen dat programma allemaal... en er was de stelling, Nederland is misleid over de oorlog in Irak. Ik vind dat niet zozeer... Je heb daar ook geen aanwijzingen voor. Maar twee derde van de Nederlandse bevolking was het daarmee eens. Het is niet zo dat ik dan gelijk op de tafel spring... maar het is natuurlijk heel erg leuk als je programma genoemd wordt... en uh, dat je programma uh, ge uh, gebruikt wordt uh, in een debat... Uh, niet alleen voor de programmamakers en voor het programma zelf... maar ook voor de luisteraars die bellen. Want die denken van, hé, hey, als wij iets doen, dan heeft het dus zin. Dat komt op een of andere manier terecht bij de mensen die erover gaan. En dat uh, vond ik zelf het mooiste. Onze stellingen moeten een wereldwijde stop komen... op uitvoering van de doodstraf 59% eens met de stellingen 41% oneens. Goedemiddag afstand.nl. Hallo? U mag het zeggen, mevrouw. Oh.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 Wat mooi dat ik schrik nu weer. Uh, ik heb dit uh, nooit meer teruggehoord. En het uh, is me wel altijd heel erg uh, bijgebleven. En ik, zat, ik merk nu ook uh, dat ik gewoon echt uh, kippenvelden van krijg. Uh, en dat had ik toen ook. Ja, ja deze vrouw kan honderd keren meer zeggingskracht hebben... dan een politieke partij van politicus die zegt... de doodstraf moeten we niet doen. Als je deze mevrouw hoort, dan begrijp je precies... waarom we de doodstraf niet moeten doen. En ja, dan ben ik heel erg trots... dat die mevrouw naar de stand.nl belt en dat tegen ons zegt. Maar ik denk dat het niet... ik heb ook gezegd... Holleder verdient een betere advocaat. Want Moscovits is natuurlijk gewoon aangeschoten wild. Nou, dat was nog een beetje mijn punt. Zolang meneer Holleder zegt... ik heb vertrouwen in Bram Ja. Dat, ja, maar dat, kijk, dat zijn gewoon maffia-maatjes. Uh, dat zijn vriendjes. Het, woord, het beroemde woord, maffia-maatje van uh, Jort Kelder. Ja, ik, had, uh, ik had nooit gedacht dat dit zo groot zou worden. Dat kwam natuurlijk ook door de reactie van Bram Moscovici uh, Met rechtszaken. En ik kan me nog herinneren... zo'n uh, inderdaad de opgezette uh, persconferentie van Moscovici, die geloof ik zelfs live op tv werd uitgezonden. Van jonge, jonge, waar gaat het helemaal over? Uh, maar goed, uh, uitspraak gedaan in stand.nl. En als ik het zo terughoor... Ook niet een uitspraak die mij door uh, ongelooflijk goed journalistiek werk uh, uh, ontlokt is. Dit was wel een typisch ding van leuk voor het programma. Maar ik heb niet het gevoel dat we hier een, uh, een maatschappelijke misstand aan de orde hebben gesteld. Nu horen we jou natuurlijk eigenlijk al een paar jaar niet meer. Maar de luisteraars uh, vroegen nog wel heel veel om je. En ook hoe gaat het nou eigenlijk met George? Uh, dank u wel, het gaat goed met Jos. Uh, nee, het, het, gaat heel, het gaat heel erg goed met mij. Uh, uh, mijn stem is nog altijd een zorgenkindje. Ik klink nu redelijk goed, maar dat komt omdat ik net weer een spuitje heb gekregen... Uh, waardoor uh, de storing van mijn stembanden wordt uh, behandeld. En dan kan ik weer uh, een paar maanden vooruit. Uh, het is niet optimaal, maar er is uh, prima mee te leven. Dus uh, ja, met mij gaat het goed. En morgen om half twee hier bij de NCRV weer een nieuwe stand.nl. Graag gedaan, goedemiddag. Jos Vreulich, de man die je standpunt er al op de kaart zet uh, overduidelijk. Uh, Guilaine, we horen heftige dingen voorbij komen in zijn periode. Die heb jij vast ook wel meegemaakt. Ja, natuurlijk. Ja, die heftige periode die blijven altijd. En, uh, maar wat ik ook... Die heftige dingen heeft Jos het allemaal over gehad. Wat mij ook altijd zo, wat ik zo leuk vond, waren de vaste bellers. Die, uh, soms denk je ook van, nou, nu even niet. Maar er is altijd zo'n groepje wat volgens mij van het begin af aan... iedere dag weer heeft gebeld en opvallend genoeg overal een mening over heeft. Ja, je bouwt er toch een soort band mee op, hè? Ja. Ja, een paar. Ik weet dat bij Rondom Tien 10 was een van de Ralf Morgendant. Die was toevallig afgelopen zaterdag ook komen kijken bij, uh, bij Rond om 10. Maar ze zijn natuurlijk meer de Jelle de Jong, Annemie Ummels, uh, Ferdinand Hossenbux. Ja. Er zijn er zoveel die ja, in, je, in je hoofd blijven zitten. We gaan ze straks na één laten horen. Want er is een prachtige reportage gemaakt over drie vaste bellers. Om, om ook eens te horen wat dan het verhaal achter uh, de stem ja, is die dan vaak leuk. naar het programma belt. Um, Stam.nl, op naar de volgende tien jaar gewoon? Ja, tuurlijk. Minimaal. Oké, okay, nou, dat is goed om dat te horen. Leuk dat je er was, Guilene Plag. Um, straks uh, na het nieuws, uh, dan uh, gaan wij uh, naar het mediaforum. Dat doen we vandaag met Wouke van Schermburg en met Bart-Jan Spruit. Maar eerst is hier, door Alt Megens. Radio 1, het NOS-journaal. In Libië is een Nederlander overleden als gevolg van een overval door aanhangers van de Libische leider Gaddafi. De man die werkte voor een oliemaatschappij was met twee Nederlandse collega's in Libië achtergebleven. Volgens de GPD-bladen werden de drie eerder deze week overvallen door aanhangers van Gaddafi. En bij die overval werden ook medicijnen gestolen die het slachtoffer gebruikte vanwege epilepsie. Waarschijnlijk is hij overleden na een epilepsieaanval.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 En in Abidjan, de grootste stad van Ivoorkust, wordt al de hele dag gevocht om het zwaar bewaakte hoofdkwartier van president Bakbo. Vannacht al namen aanhangers van zijn rivaal, Watara, grote delen van de stad in. En ook hebben ze het gebouw van de staatstelevisie aangevallen. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Met de neerslag valt het erg mee. En op dit moment is het op de meeste plekken droog. Een warmtefront, verlaat in de loop van de middag het land. Maar van de bewolking zijn we niet 1, 2, 3 verlost. Door aanvoer van zachte lucht stijgt de temperatuur in de loop van de middag naar 15 graden in Enschede en 18 of 19 graden in Limburg. De stevige zuidwestenwind veroorzaakt wat lagere waarden in het noordwesten van Nederland. Vanavond, maar vooral vannacht, komen er brede opklaringen binnen schuiven. De temperatuur daalt niet verder dan een graad of negen. Morgen is het zonnig en warm lenteweer. In de middag komt er warme lucht uit Spanje binnenwaaien en dat blijft niet zonder gevolgen.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 Aanweb ah, verkeersinformatie. Ik begin in Zeeland met de A58, de weg tussen Vlissingenberg en Zoom. Daar is de Vlakentunnel in beide richtingen dicht. Er zijn natuurlijk al maanden werkzaamheden aan de gang... en nu is er in de tunnel ook nog een ongeluk gebeurd. In beide richtingen is de weg dus afgesloten... en in beide richtingen staat er drie kilometer file. Je kan omrijden via de naastgelegen weg. Dan de A1 Amsterdam-Amersfoort bij 1 brugge, twee kilometer. En op de A28 Zwolle-Hogeveen... Daar staat tussen de wijk en Zuidwolde drie kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. Dit is Radio 1. Lunch. Het Media Forum. Vandaag met Wauke van Scherrenburg, oud verslaggever van Den Haag vandaag. En Bart-Jan Spruit, columnist van onder meer Elsevier, ook rechtsdenker, mogen we altijd zeggen. Ja, geen probleem. <laughs> Dat is mooi. Stand.nl bestaat tien jaar. Wouke, regelmatige luisteraar? Ja, ik luister regelmatig. En ik moet ook eerlijk zeggen, even regelmatig zetten we een klap uit. Of ik ga naar een andere zender. Hoezo? Nou, omdat, wat het woord viel straks al, het is toch EMO-radio. En het ligt natuurlijk vast aan mij hoor, maar ik heb niks met EMO-TV en ook heel weinig. Met Emo Radio. En bij stand.nl uh, hoor je af en toe echt een pareltje van wijsheid. Echt prachtige opinies vanuit die bellers. Maar je hoort even vaak mensen die de hele wereld verkleinen tot hun persoonlijke ellende. Mijn AOV of uh, mijn gehandicapte vrouw. Of het is allemaal wel erg. Maar volgens mij is het programma daar uh, niet voor bedoeld. Want de stelling is dan uh, iets over buitenland of uh, uh, over moslims. En ook oh, wat ik ook je hoorde, dat ik vond dat jij er fantastisch knap uitreden, zo beleefd bleef. Ik kwam in één keer, het ging iets over moslims of de Arabische Lente, weet ik niet. Ik kwam in één keer echt gewoon racistische kreet door die eten heen. Mm -hmm. En ja, je zegt, -h -h", maar, maar uh, nee, ik okay. hoorde toen ook aan je stem dat je er een beetje mee zat. Bart-Jan Spruit, luistert u hier regelmatig? Ja, en ik vind het een prachtig programma, omdat het... Nou, ik stond net even met George Vreudig te praten. Het is in april, uh, tien jaar geleden, uh, bedacht en ingevoerd. Dat is een half jaar voor Pim Fortuyn. Ja. Het is ook voor 9-11, het is voor voor alle narigheid van de afgelopen tien jaar... en de harde debatten die de afgelopen tien jaar zijn gevoerd. Dus standpunten L is eigenlijk het eerste radioprogramma... maar ook de eerste instantie waaruit duidelijk geworden is... dat we in Nederland een probleem hadden met wat deftig de representatie. Dat er gewoon bevolkingsgroepen waren, standpunten waren... die in Nederland niet aan de orde kwamen, niet konden komen. Dus en want, op, op, op, want we van... zitten nu heel gezellig dit tien jaar te vieren... maar ik weet nog heel goed... Dat er ook heel veel kritiek was op stand.nl. Ja. Vooral ook van emotieradio. Emotie nou ja, we hebben het net gehoord. Linkse journalisten zoals Wauke van Scherburg. <laughs> die die zitten dan met een klap uit. En die was wel van jou rekening. En linkse, en links, Wat een Linkse politici die zeiden van ja, dat is een waardeloos programma. Want er is allemaal, uh, allemaal onderbuikgevoelens. En het is een voedingsbodem voor voor radicaal rechts. Wat maar eigenlijk zegt u, de opkomst van Fortuyn zag je al een beetje aankomen in die reacties. Ja, je, je, je hoorde aan de reacties dat mensen met een bepaalde gretigheid wat nu veel beter mogelijk is natuurlijk... dankzij internet en Twitter en al dat soort dingen... Uh, uitingaven aan hun opvattingen. Ja. Omdat, uh, omdat ze het idee hadden dat die opvattingen... Ja, of niet gehoord mochten worden... of in ieder geval niet aan de orde komen. Wouke zegt... Standpunt er had wel... Uh, sorry, uh, Spruit zegt uh, Wouke. <laughs> ja, standpunt er ja had ik ook een, in de had van een, die linkse journalist. Ja. Had, had een signaalfunctie. Merkte jij dat bij politici ook? We hoorden net een stukje van Bert Bakker... Ja, niet in, nou, in ik, het Kamerdebat had, naar voren uh, Ik had dat zelf niet... Uh, dit hoorde ik nu voor het eerst hè, uh, van Bert uh, het bakker. Maar ik moet zeggen, dat ga je toch als politicus wel heel erg ver. Ik uh, vind het hartstikke mooi voor Stand.nl hoor. Maar omdat een uitslag in de hand van uh, Stand.nl de Kamer in En dan te roepen dat twee derde van de Nederlandse bevolking ja, ja, ja. er zo en zo over Op de lijst. Nou, dat ja. ja. was dus een linkspoliticus, politicus meneer Spraak. heb je het alweer. Ja. Ja. Ja. Laten, we, laten we het hebben over wat andere media-dingen nog. Want dit is mooi, dit feestje. Dat gaat nog wel even door. Maar dat komt zo nog uitgebreid aan bod. De voorpagina van de Telegraaf vandaag. Uh, vandaag. De Wereldhorloop. Vandaag Opening zelfs. Wereldomroep uh, is een slangenkuil. waar de afgelopen jaren op verschillende fronten een schrikbewind werd gevoerd. Morgen hebben ze kennelijk nog een reportage die daar uh, verder over gaat. Vriendjespolitiek, pesterijen zijn aan de orde van de dag, zeggen ex-medewerkers in dat artikel. Welke van Scherburg, wat vind je ervan? Nou, ik moet uh, eerlijk zeggen, ik las het vanmorgen. en ik heb daarna ook uh, de reactie gehoord. van uh, uh, mensen van de Wereldomroep zelf. Maar op Radio, radio 1, hebben we de kaart ja, over op radio, Ja, bij uh, Sven Brokkerman was dat. En uh, wat mij uh, verbaast als het al waar is, maar dat weet nog niemand... maar die Kamerleden die nu zo ongelooflijk hard toeteren in die telegraaf... hebben dus kennelijk nog geen wederhoor toegepast. Andere verhaal niet gehoord, want ik hoorde dat zij daar bij de wereldomroep... die mensen nog niet gezien hebben. Uh, en dan meteen al roepen, het moet opgeheven worden. En, uh, nou, dat is dus emo-politiek. Dus daar ben ik ook hartstikke tegen. Luister eerst naar die andere kant van het verhaal. Maar even nog erbij vertellen wat we vanmorgen in datzelfde radioprogramma... bij Sven Kokkeman een enorme misser was van een van die uh, managers was van, ja, we werken met zo ongelooflijk veel culturen... dus af en toe ruzie en heibel en misverstanden is onvermijdelijk... want die culturen hebben niet de Hollandse nuchterheid. Nou, dat vond ik wel even heel heftig, hoor. Bart-Jan Bar nee, Dat had hij beter niet kunnen nee. zeggen. Is nee. Is de Telegraaf bezig om de wereldomroep uh, omzelf ja, te helpen? Nou, ik ben het in, nu even helemaal met Wauwke. Ik moet Afijn. eerst eens die reportage lezen morgen... en de, de, de, de wederhoor toepassen. Het verbaast me enorm. Kijk, ik, had, ik heb heel weinig met de wereldomroep te maken gehad. Mijn grote vriend Rutte Zanten werkte er... Ik ik vond het ontzettend jammer dat die weg moest. He, dat, was, dat was het leukste ja. stoeien altijd. Lekker rechtse als je, journalist als je er komt, hangt er altijd juist lekker. een prettige sfeer. Ja, echt een lekker sfeer. Ja. Ja. Uh, dus het verbaast me enorm als, als het zou blijken dat, uh, dat dit waar is. Maar ik, dat moet je, moet je eerst eens zien, vind ik. Ja, ja. afwachten. Uh, zitten de lezers daarop te wachten eigenlijk? Interne perikelen bij de wereldomroep? Interesseert ze natuurlijk helemaal niks. Geen bal. Ja. Nou ja, behalve dat daar... Het is wel leuk voor bepaalde geval, politici. Natuurlijk. Ja, dan kunnen ze dat uh, wegsnijden, ja. Ja. Dat, dat zal de gretigheid verklaren ja. Zeker. ja opreffen, de mensen reageren. Ja. Ja. Wat, wat vinden jullie van het feen, fenomeen wereldomroep? Want het is heel veel, nou welke weet jij ook, als het over bezuiniging gaat in Hilversum... ...wordt altijd onmiddellijk ook hier intern ja. wel naar de wereldomroep gekeken. Nou ja, weet je, heel veel mensen zeggen die wereldomroep is overbodig aan het worden. Want iedereen heeft internet en als je in het buitenland woont... Uh, uh, ben je toch wel in verbinding met de Nederlandse media en de gebeurtenissen en zo. Maar er zijn toch ook een aantal gebeurtenissen geweest in Indonesië... <lacht> Uh, uh, nu bij de Arabische Lente... Suriname. En, en Suriname. Waarbij die wereldomroep, die correspondenten daar... echt een wezenlijke belangrijke rol hebben gespeeld. En ook dus mensen die niet al die moderne communicatiemiddelen hebben... fantastisch bedienen. Plus er zijn ook nog steeds mensen, weet ik... die op vakantie gaan en het gewoon traditie is... smorgens... Even ook al hebben ze alles ja, verhandeld. Ja, ja, even het nieuws van de wereld De, wereld ja, het de, wereld. de wereld ja, ja. luisteren. Ja, ja. Nee, hoe blijven bestaan? Nee, niet alleen ja. het weer. Dat dus was een gemene vraag. Nee, ja. nee, ik zeg het op de wereldontvanger. Ja. Oh, luisteren. Ja, sorry, ja, ja ik dat ding op. Uh, nog even naar het andere onderwerp. Uh, vandaag kondigde Geert Wilders uh, het vervolg aan op Fitna uh, mm. die film moet gaan over het barbaarse leven van de zieke geest van Mohammed. En, uh, een paar dagen geleden kondigde hij in HP de tijd al aan dat hij een publieke discussie wil over Mohammed. En in het artikel wordt Mohammed een Moordenaar, pedofiel, verkrachter, krankzinnige, schizofreen eh, genoemd. Ook zou hij een hersentumor hebben gehad. Nou, poontverslaghever Rutger Kassiom, die sprak daarover met PVV-kamerlid Sietse Fritsma. Hoe groot denkt u dat de tumor in het hoofd van de profeet ongeveer was? <lacht> hebben we het dan over een tennisbal? Ja, ik, ik, hebben, ik, ik ben geen psychiater, ik ben ook geen specialist, maar het moet een behoorlijk zijn geweest, ja. ja er wordt nogal over gegrapt hier, badje Jan Dat Wat vindt u ervan? Ja, ik, ik zit ermee in mijn maag. Want ik, ik heb in mijn column in de Elsevier vandaag heb ik geschreven dat het zo leuk is dat Wilders tegenwoordig zich zo koest houdt. Oh, wat aardig! <laughs> en ik de was nog niet droog of hij stuurde een ingezonden brief naar haar ik, ja. in de tijd. Ik dacht dat u hem al aardig kende, maar. Ja, nee, dat, maar het is heel hij gevaarlijk blijft he? iets ondergrondelijks houden. Oh, is maar, een, ja, sorry. Ja. Ga jij, nee, ga je en ik neem maar aan dat het geen 1 april uh, grap nee, is. Nee, nee, absoluut niet. Ja, het, het is van een, van een uh, ranzigheid uh, om het zo. Kijk, je mag voor mij kritiek hebben op, op, op godsdiensten. Je mag heel veel kritiek hebben op de islam, op, bepaal, op heel veel aspecten daarvan. Maar om dat te verklaren op deze manier, vanuit een bepaalde ziekte van de stichter die waarschijnlijk niet eens geleefd heeft. Uh, nou, en dan wij, te denken ja. dat het een tumor, dat een tumor is in zijn hoofd. Al <laughs> dat, dat soort gekkigheid ja. Uh, verklaart. Ja, dat is. Je maakt een fatsoenlijke discussie die je zou willen voeren... over bepaalde aspecten van de islam. Maak je bij voorbaat onmogelijk op Zou deze het kabinet al bezig zijn veiligheidsplannen op te stellen? Nou, ik denk het niet, maar ik, uh, uh, je herinnert je nog Fitna 1... waarbij uh, Maxime Vaag geloof ik de halve wereldbol rondreist... om uit te leggen, oeh, mensen let op en zo, en wij staan er niet achter. Dus ik ben benieuwd wat hij gaat doen. Dat vind ik het enige spannende eraan bij Fitna 2. Maar aan de andere kant, uh, die column van jou ook van... hij houdt zich zo koest. Uh, dan weet je ook, uh, zo gauw een tijdje hoe is geweest en geen aandacht Misschien te heeft gehad. Misschien wist hij dat, dat het dat ja, ja. jouw kolom eraan kwam. Maar dan gaat hij zichzelf overschreeuwen. Ja. En moet, iedere keer moet het erger om aandacht te genereren. Of gewoon mij een vreselijk woord. Maar lijkt, het lijkt wel een soort strategie aan de grond. Want een artikel in HP de Tijd en nu die aankondiging van die film. Dus ze denken daar wel over na om dat op een bepaalde manier te brengen. Blijkbaar om na het volk. Nou ja, ik denk dat ze zeg maar... Ze hebben natuurlijk gezien. Dat er in de publiciteit uh, is er een opslag. Op, ja, voortdurend op geweest van... kijk eens, ze steunen dit kabinet. Uh, ze so, ze blaffen wel, met bijten niet. Ja. De, ze baf, ja, ja. Dat was van de week nog een kop in een van de kranten. Ja, en, ik, en dat kan hij zich niet permitteren ten opzichte van een deel van zijn eigen achterban. Precies. En ik denk dat, dat hij dan met Bosma even in een hok gaat zitten... en dat hij zegt, nou laten we eens een, een ingezonden brief naar HP de Tij doen. Zodat uh, de mensen weer weten dat we nog steeds uh, erg kritisch ja. staan ten of opzichte een van maken. Welke Wanneer krijgen we de eerste stelling over Fit naar 2... .nl? Ja, uh, uh, volgens de planning van Wilders, van vorige keer liep je ook giga uit de hand. En het zou nu 2012 kunnen zijn, maar ik schat op 2014 als die al komt. Dus zo lang moet u in ieder geval wel blijven bestaan. Oké, okay. en tegen die tijd geven we daar toch om. Uh, ja. uh, uh. Dank voor jullie bijdrage aan uh, dit mediaforum. Okay. Mauke uh. van Scherburg en Bart Jan Spruit.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 Het is waardevol dat burgers steeds meer meepraten over het nieuws. In tien jaar tijd hebben we uw mening gevraagd over de meest uiteenlopende onderwerpen. Het Koningshuis kwam aan bod, de oorlog in Irak, tasjesdieven, maar ook bijvoorbeeld ging het over Willem Holleder. Wat is nou eigenlijk de waarde daarvan? Is het goed om te luisteren naar hoe er wordt gedacht over de zaken die het nieuws bepalen? En moeten de beleidsmakers hier naar luisteren? Of is het niet meer dan een uitlaatklep voor luisteraars en vooral ook vermakelijke radio? Dat willen we graag van u weten. De stelling dus waar u op kunt reageren straks. Het is waardevol dat burgers steeds meer meer meepraten over het nieuws. u daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, het nummer is 0800 1101. U mag stemmen op onze website www.stand.nl en ook twitteren naar edstand.nl. Straks om half twee, dus uh, hoort u die reacties in onze uitzending. En dan koppelen we dat aan een forumdiscussie met de fractievoorzitter van GroenLinks, Jolanda Sap, communicatiedeskundige en oud-politicus uh, Jack De Vries, en Hans LaRouche, dat is de baas van het NOS-journaal. Het is waardevol dat burgers steeds meer meepraten over het nieuws. Ja, en dan gaan we door met de nieuwsquiz. Dat wil zeggen, we passen die vandaag een beetje aan. We gaan vragen stellen over het nieuws uit de afgelopen tien jaar. De afgelopen tien jaar standpunt.nl dus. En vandaag spelen we de quiz met een speciale gast. De man die precies tien jaar geleden de eerste gast was in het programma. Even luisteren. In de studio is Hans de Boer, voorzitter van MKB Nederland. Zijn eis is 200 miljoen gulden voor 10.000 bedrijven. Meneer de Boer, goedemiddag. Goedemiddag, meneer Vreugd. Voordat we beginnen wil ik u drie dilemma's voorleggen. Um, vrije jongen zijn of handje ophouden bij de overheid? Moet ik nu direct reageren? Ja. Uh, vrije jongen zijn. Haantje de voorste of netjes wachten op je beurt? Uh, haantje de voorste. Geld voor MKB of geld voor de boeren? Geld voor allebei. De stelling waar u thuis op kunt reageren is... de kleine ondernemers proberen te profiteren van de MKZ-crisis in Nederland. Ja, u hoorde Hans Boer destijds dus de voorzitter van MKB Nederland. En hij is nu hier. Welkom. Dank u wel. Uh, u moest nog een beetje wennen aan het, uh, aan het hele procedé, hè? He, Begeven die keuzes aan het begin. Het uh, was toen een beetje nieuw, hè? Ja, en, en, en niet echt ja en nee zeggen bij die laatste? Nee. <laughs> ja, precies. Zij, uh, was u bewust dat u gewoon de eerste uh, gast was van een programma dat net begon... en, en ja, waar dus best wel wat commotie over was? Uh, ik, ik, ja, was uh, ik herinner het me niet meer dat het de eerste keer was. Want ik ben na, uh, naderhand nog een paar keer geweest. Mm -hmm. Onder andere ook met de jeugdwerkloosheid en zo. Dus ja. ik had het niet in mijn hoofd, maar ik vind het wel heel leuk. Want ik vind het een heel goed programma. Ja. En, en u speelt een, uh, voor een goed doel vandaag, hè? Speel, speelt u ja. die quiz. Wat, wat, uh, wat voor doel hebt u gekozen? Ik ben voorzitter in mijn vrije tijd van KNGF Blinde Geleidehonden. En ik denk van, nou, dat is een hele mooie organisatie. Dus als we een paar centjes verdienen, dan kunnen we het daar naartoe brengen. Ja, 300 euro kunt u ermee verdienen. Dus ja. ik kan daarna het goede doel. En, en wat doet u eigenlijk vandaag de dag? Ik ben uh, CEO van een groot vastgoedbedrijf in Rotterdam, LSI. Ik ben de oprichter van een keten van moderne ambachtsscholen, de vakcolleges. En ik heb een stuk of zes, zeven commissariaten. Kijk aan. Nou, en vandaag dus quizkandidaat. We beginnen met die quiz. Stand.nl betekent namelijk tien jaar vol bijzondere nieuwsmomenten. De quiz zal daar dan ook om draaien. U speelt voor een goed doel, dat hebben we net bekendgemaakt. 300 euro gaat dat opleveren, als u in ieder geval 20 punten haalt. Dat moet het doen en... zijn, want het totaal aantal wat u kunt halen is 54, dus nou, we zijn echt schappelijk vandaag. 5,4 punt Kijk. per vraag. Kijk, dat is de rekenaar. Okay. Uh, goed, er zijn tien vragen. Voor negen daarvan kunt u één punt halen. En met de laatste vraag kunt u uw score flink opvijzelen. Laten we maar gelijk beginnen. Uh, Laten met, we dan uh, met de laatste beginnen? Nee, dat doen we op het einde om het spannend te oh, okay, okay. uh, We beginnen met uh, 2001. Ik heb heel grote fouten gemaakt. Niet met opzet, niet mm -hmm. bewust. Maar ik heb ze gemaakt en ik neem die verantwoording op me. En als iemand me wil stenigen, of, of, nou, of wat gebeurt. ze willen doen, laat ze dat maar ja. doen. Want ik ben er bereid toe, ik heb fouten gemaakt die ja. ik. die ik niet, niet, niet met opzet heb gedaan. Ja, u hoorde het oud groen Tara sink raakte in 2001 in opspraak uh, toen een tv-programma ontdekte dat zij niet aan een ongeneeslijke vorm van kanker leed, zoals ze wel had beweerd. Welk trosprogramma onthulde dat? En ik zeg tegen het publiek, u mag meneer de Boer af en toe een beetje influisteren hoor. Dat vinden we niet erg. Dus welk programma was dat van de tros? Ja, Troskamerbreed. Troskamerbreed is... Wel... Um, trotskamerbreed. Trotskamerbreed is... Niet goed. Ai. Nee, het was uh, opgelicht. Ja, dat, uh, dat had je kunnen verwachten. We hebben, we hebben er toen ook een stelling aan gekoppeld. Tarasink Pharma moet uh, worden vervolgd. Uh, uh, 73% was het eens met die stelling. We gaan naar vraag 2, het jaar 2002. Uh, in april 2002 bood het tweede, kamer, uh, tweede Kabinet Kok uh, het ontslag aan. Na het verschijnen van een niot rapport over het Srebrenica-drama. Voor het uitkomen van het rapport zei een P van de A-minister al dat de Nederlandse overheid had gefaald bij de val van Srebrenica. Wie was die minister? Dus voordat het rapport uitkwam... Bronk. Bronk. Bronk. Was het Pronk, denk ik. Ik wou zeggen, je moet niet al te eigenwijs zijn hier, want er wordt ook af en toe al goed voorgezegd. Het is inderdaad Jan Pronk. Ja. De stelling die eraan gekoppeld was, de Srebrenica-enquête, komt als mosterd het na de maaltijd. 66% was het eens met die stelling. 34% dus oneens. Vraag 3 gaat over 2003. En dan gaan we luisteren naar een kort fragment. De vraag is, van wie is deze stem? Het gaat om iemand die in 2003 volop in het nieuws was. Waar het over gaat is dat wij alleen die feiten gezegd hebben waarvan wij dachten dat het belangrijk was. En dat betrof feiten die eventueel betrekking zouden kunnen hebben op criminelen. Of de feiten. Uh, meer hebben we niet gezegd, omdat wij dachten, of wij vonden op dat moment... dat de rest privézaken zijn. Dat werken met logeert. Dat dus is voor mij, volgens mij een privézaak. Hans de Boer zit uh, meewaardig het publiek in te kijken. Ook van, help mij, help mij. Uh, wie was deze man? De vlieger? De vlieger? Die zakenman? Nee, die was het niet. Uh, Prins Johan Frizo was het. Oh. Ja, trouwde in 2003 met uh, Mabel Wisse-Smit en uh, vroegen geen parlementaire toestemming voor dat huwelijk. Um, de stelling toen, het is terecht dat er geen toestemming wordt gevraagd voor het huwelijk tussen Johan Frizo en Mabel Smit. Wat denkt u? Hoeveel procent eens? De stelling, geen toestemming. Ik ja. denk dat 60% het daarmee eens was. Nou, 78% was het eens. Ja. Vraag 4. In 2004 komt het tot een clash tussen Geert Wilders en de VVD. De partij namens wie die toen nog in de Tweede Kamer zat. Conflict ging onder meer over Wilders' weigering... om in te stemmen met het officiële standpunt van de VVD-fractie... dat Turkije ooit lid van de EU zou kunnen worden. De VVD-fractievoorzitter dreigde Wilders hierom uit de fractie te zetten. Wat is de naam van die toenmalige fractievoorzitter? Hans Dijkstal? Aartsen. Aartsen. Aartsen. Ja, ja kijk, Bartjan Spruit weet dat. Uh, Joosjas van Aartsen was het inderdaad. Uh, de Wildersbeweging wordt een groot succes, was toen de stelling. 51% eens, 49% oneens. We gaan naar vraag 5. Uh, in 2005 was een bewogen jaar voor het Britse Koningshuis. Op 10 februari maakte de Britse kroonprins Charles bekend... dat hij gaat trouwen met Camilla parker Bowles, De dame met wie hij al jarenlang een buitenwettelijke relatie had. Uiteindelijk werd de bruiloft één dag uitgesteld... vanwege de begrafenis van een hooggeplaatst persoon. Wie was dat? 2005 dus. Wie was die hooggeplaatste persoon... die maakte dat, dat huwelijk tussen Camilla en Charles... werd uitgesteld met een dag? Was dat de paus? <lacht> Dat was inderdaad de paus. <laughs> paus Benedictus moet de lijn van zijn voortganger voortzetten. 29% eens, 71% oneens. Uh, toen dus, hè? Vraag 6. Voor uh, vraag 6 gaan we opnieuw luisteren naar een stem. Die is van iemand die in 2006 veel in het nieuws was. Even luisteren naar wie dit is. En de vraag is, uh, wie is hier dus aan het woord? D66 heeft de rug recht gehouden. En we hebben dan ook tegen die missie gestemd. Maar... In het gehele proces, voorafgaand aan die stemming... zijn ook door mijzelf politiek-tactische fouten gemaakt. Nou, dit gaat wel echt heel ver qua voorzeggen. Maar ja, het is voor het goede doel, zullen we zeggen. zeggen. wordt gaat er iemand gewoon in zijn oor influisteren. Ik, ik denk dat ik u een blinde geleide hond cadeau geef. <lacht> een afdankertje. Je weet nooit wat het goed voor is. Boris Dietrich. Ja, dat is inderdaad Boris Dietrich uh, van D66. Hij had fouten gemaakt en uh, Dietrich nam politieke verantwoordelijkheid voor zijn functie als fractievoorzitter van D66 uh, door die functie neer te leggen. En reden voor dit alles was de missie naar Oeroesgan. D66 was tegen en diende zelfs een motie in, maar die werd niet gesteund en uh, we gingen dus toch. Het kabinet moet erkennen dat Oeroesgan een oorlogsmissie is. Dat was toen de stelling, 84% was het daarmee eens. We gaan naar vraag 7 en die gaat over 2007.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 Ja, de grote donorshow van BNN zorgde in 2007 voor wereldwijde aandacht. In het programma was het de bedoeling dat Lisa, een ongeneeslijk zieke vrouw... die leed aan een hersentumor, uit drie nierpatiënten een kandidaat moest kiezen... om een gezonde nier aan af te staan. Nou, uiteindelijk bleek het allemaal in scène te zijn gezet. Het programma won een jaar later een Amerikaanse prijs. Hoe heet die prijs? En het publiek mag voorzeggen... en Hans Boer kijkt weer het publiek in, want hij weet het zelf niet. <lacht> Volgens het nieuws eigenlijk nog wel een beetje... Ik volg hem wel, maar dit zijn wel hele specifieke ja. vragen. E M e Wait, wat was het ook alweer? M Emmy Award, ja, Emmy inderdaad. Award. Heel goed. <laughs> uh, de stelling, de grote dodenshow van bier, gaat <laughs> te ver. 75% was het daarmee eens en een kwart was het oneens. Het was trouwens wel voordat dat programma was uitgezonden. Dus op voorhand hadden mensen daar al een mening over. Later bleken tussen uh, allemaal toch in scène te zijn gezet. Vraag 8. Uh, op 4 november 2008 wordt Barack zijn Obama... als 44ste president van de Verenigde Staten gekozen. De eerste zwarte president ook. Dit is even een gokvraag voor u en we hebben op de dag uh, na de verkiezingen natuurlijk uh, aan onze luisteraars gevraagd hoe zij erover dachten. Uh, de stelling was toen met Barack Obama als president gaat er echt iets veranderen. Hoeveel procent, dat is de vraag, hoeveel procent van onze luisteraars was het volgens u eens met die stelling en u mag er 5% naast zitten? Ik denk 80%. Het wordt, de, de zaal zitten er helemaal naast, maar het was echt maar 54%. Ben je er dan? Ja, ja, ongelooflijk. Um, vraag 9. Dirk Scheringa's DSB Bank, gaat dramatisch ten onder in 2009. Een paar dagen voor de vernietigende oproep tot een bankrun van Pieter Lakeman waren enkele oud-medewerkers van DSB Bank te gast bij Nova... en vertelden daar over de praktijken bij DSB. De dag na de uitzending van Nova maakte een van de langzittende commissarissen van de DSB Bank... een VVD'er, en oud-politicus, bekend dat hij zijn functie neerlegde. Om wie gaat het hier? Nijpels. Dat weet u gelijk, hè? Ed Nijpels is inderdaad uh, goed. De ondergang van DSB is volledig aan Dirk Schering gaat te wijten... was onze stelling die eraan gekoppeld was. 51% eens, 49% oneens. We gaan naar uh, de laatste vraag. Ik moet even van de jury weten, jongens. Ik heb het zelf niet bijgehouden. Vijf wordt hier gezegd. Vijf. Um, dan dus, moet ik, even dus kijken. ik heb de punten binnen? Nou, nee. U hebt nog maar vijf punten. Uh, <laughs> we, maar we gaan wel wat u, wat u nu scoort... vermenigvuldigen met de factor vijf... Oh. Uh, dus u krijgt een aantal aanwijzingen over uh, een uh, persoon. Een persoon die veel in het nieuws is geweest uh, dit jaar. Dus aanwijzingen over een persoon. En hoe sneller u zegt stop, hoe meer punten erbij komen. En met dat aantal gaan we dus die vijf vermenigvuldigen. Dit jaar of 2010? Nee, dit jaar. 2010. Uh, sorry, 2010. U hebt gelijk. Maar dit jaar was hij ook nog in het nieuws trouwens. Hij is er nog steeds. Sterker nog, hij was uh, afgelopen week nog behoorlijk in het nieuws. Twee keer, want we speelden twee keer tegen Hongarije. Um, <lacht> we, gaan, we gaan naar de aanwijzingen. Daar komen ze. Voor zes punten, ik heb een haartransplantatie ondergaan. <lacht> voor vijf punten, Barry, Jeffrey, Rodney, Jesse en... Wesley. Wesley. Stop, zei vier punten. Hij zei stop, ja, ja. Oog van uh, <lacht> het, is, het is inderdaad Wesley Snijder. <lacht> het is echt niet te geloven. Want echt met de hakken over de sloot, meneer de Boer. 25 punten en die moesten 20 halen. Nou, dus u krijgt 300 euro straks mee van de NCRV voor de blinde geleidehonden. Namens KNGF geleidehonden, hartelijk dank ja. aan de zaal. Ja. En nu bedankt voor het meedoen. En leuk ja. dat u de eerste gast was in Stand.nl. Uh, we hebben er daarna nog heel veel gehad. En uh, dat is daar straks even door Hans uh, Ganzenvoort bekendgemaakt. Dat er twee uh, mensen zijn die uh, de nummer één positie bekleden. Ja. En dat zijn Hans van Balen en Harry van Bommel. En die zijn nu allebei aan de telefoon. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Uh, meneer Van Balen, hoe komt het toch dat u zo vaak in Stand.nl was? Ik denk dat het, en uh, dat zal voor Van Bommel ook gelden, als je helder bent, een standpunt inneemt, word je vaak gevraagd. Ja. Uh, meneer Van Bommel, uh, belden wij u vaak of, of was u zelf uh, altijd bereid om ja te zeggen? Ik uh, werd gewoon vaak door u gebeld. Ik heb heel vaak nee moeten zeggen, anders had ik ongetwijfeld alleen op één gestaan. Ja. Ik ben blij dat u Hans van Balen ook af en toe heeft kunnen bereiken. Ja. Uh, u heeft allebei 39 keer gescoord, meneer van Balen. Want u zult er inderdaad, uw achternaam zegt het al een beetje van Balen. Want u stond heel lang op nummer één. Uh, en net in de laatste week ongeveer is die van Bommel nog langs gekomen. Ja, van Bommel is een gevaarlijke man, hè? dat merk je wel weer. Uh, maar goed, gedeelde eerste plaats, uh, daar doe ik het voor. Ja. Ja. Um, hebt, u, hebt u wel eens opmerkingen gehad over het, het feit dat u in Stampp.nl was, meneer Van Baalen? Ja, nou, uh, uh, collega's vinden het uh, niet altijd fantastisch in de politiek, want het is een belangrijk programma. Uh, het is een leuk programma. Dus sommigen zijn ook wel eens een beetje jaloers. Ja. En, en meneer Van Bommel, hebt u wel eens een uitslag gebruikt in een de politiek debat? Uh, nee. Um, want uh, het is natuurlijk geen dwarsdoorsnee van de Nederlandse bevolking. Uh, het is een bepaald publiek wat luistert en ook wat inbelt. Ja. Uh, overigens wel heel aangenaam ja. om uh, feedback te krijgen van de luisteraars. Ja. Um, maar je kunt niet zeggen het is representatief en in die zin nee. bruikbaar, bijvoorbeeld in een debat. Mooi dat u allebei van de telefoon kwam en we hopen u nog vaak te gast hebben allebei. Zometeen deel 2 van deze jubileum -uitzending.